3 uur, het LOS-journaal, Gert Kluk. Minister Dijsselbloem wacht nog steeds de voorstellen... uit Cyprus af voor een reddingsplan voor de financiële sector. Na afloop van de ministerraad herhaalde hij dat de eurogroep Cyprus wil helpen... maar dat het initiatief nu bij de Cyprioten ligt... en dat zij ook een bijdrage moeten leveren. Hij wilde niet ingaan op het plan van gisteren... om een solidariteitsfonds te vormen. Welke plannen ze ook mee komen, wij gaan ze echt wel even serieus beproeven of ze ook financieel degelijk zijn, of ze realistisch zijn... en ook rechtvaardig zijn. Um, de, hè, dus de last gewoon rechtvaardig wordt verdeeld. Uh, en dan gaan we kijken of we eruit kunnen komen. Volgens Dijsselbloem moeten ook de spaarders een bijdrage leveren. De Eurogroep heeft er een voorkeur voor... dat daarbij kleine spaarders worden vrijgesteld. De rechtbank in Haarlem heeft twee mannen vrijgesproken... van een poging tot liquidatie van een prominent lid... van de motoclub Satudara. Het OM had negen jaar cel geëist... De twee probeerden volgens de OM in november 2011 om de president van de Amsterdamse afdeling van de motoclub om te brengen. Verslaggever Edwin van den Berg. In de auto van de twee mannen is een doorgeladen vuurwapen, munitie, twee valhelmen en een zwijlicht gevonden. Dat wijst, zegt de rechtbank, weliswaar op het voorbereiden van een misdaad. Maar het zijn niet meer dan aanwijzingen. Er ontbreekt concreet bewijs en dus zijn vanmiddag de twee verdachten vrijgesproken. De twee Amsterdammers zijn wel veroordeeld tot zes maanden cel voor verboden wapenbezit. Eén van de twee wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de raketbeschieting van de rechtbank in Amsterdam. Die rechtszaak begint maandag. De Egyptische politie meldt ontvoering van een vrouw uit Noorwegen en een Israëlier op het Egyptische schiereiland Sinaï. Eerder vandaag ging men er nog vanuit dat de vrouw een Belgische was. De twee zijn meegenomen door gewapende bedouïnen. De Noorse en de Israëlisch-Arabische man maakten een rondreis door de Sinaï. Ze zouden op weg zijn geweest naar Dahab, een populair duikhoort aan de Rode Zee. Het Israëlische antiterrorismebureau waarschuwt toeristen al jaren... dat het reizen door de Sinaï gevaarlijk is vanwege de kans op ontvoeringen. De sportbonden zijn niet van plan de competitie dit weekend stil te leggen vanwege de kou. Het gaat niet hard vriezen, maar wel stevig waaien... en daardoor kan de gevoelstemperatuur zakken tot rond de min 10 graden. Het is voor de KVB geen reden om de amateurwedstrijden collectief af te gelasten. De bond wil dat voetbalclubs zelf beoordelen of het verantwoord is om te spelen. Andere sportbonden zeggen over het algemeen hetzelfde. Vanwege de kou gaat in een aantal steden de nachtopvang voor daklozen weer open. Het leger des Hels heeft extra dekbedden en matrassen klaar liggen. Het weer droog en van tijd tot tijd zon bij een graad of drie. Door de schrale oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen bewolking en vooral in het zuiden wat sneeuw. Het is dan opnieuw koud. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagenstein en Lexmond 4 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle reisschokken zijn weer open. Op de A28 Utrecht richting Zwolle bij Leusden 3 kilometer. En van Zwolle naar Utrecht bij Leus 4. Op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk e 2 kilometer.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 Goedemiddag, welkom weer vanuit de troon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Begint hier alweer wat voller te lopen, want er hangt hier ook een groot scherm waarop we de WK-afstanden in Sochi volgen. En we commentariëren met zo direct Sibran Buma, CDA-leider. Maar in dit verband vooral ook schaatser Jochem uitdagen is er nog steeds. Frits Baron Satire krijgt u te horen. Live muziek van Staten allemaal in deze vrijdagmiddag live. En we beginnen met... De rubriek over schaatsen. Na aanleiding van de kampioenschappen schaatsen in Sochi deze week... bij ons in de studio zit mevrouw Nel Kouderkermis, voormalig schaatskampioen uit Groningen. Mevrouw Kouderkermis, dat is al lang geleden, toch? Dat u wedstrijden reed? Ja, dat is een hele tijd geleden. En ik heb destijds nog met Atje en Stien geschaatst. Uh, Atje Keulen-Dilstraans, Stien Baas-Kuizen. Ja, en ik ben nu zelf ook alweer 80 jaar... Zo. En u hebt eigenlijk nog nooit één medaille gewonnen, hè? Ja, het was het altijd net niet, hè. Dat was wel jammer. Ja. Maar ik kon veel, hè. De marathon, mm. de lange baan, korte baan, Zeker. sprint, alles eigenlijk. En, en, en nu? Schaatst u nu nog wel eens? Nou, het vervelende geval wil dat ik wel nog kan schaatsen... maar ik ben sinds een paar jaar allergisch geworden voor ijs. Allergisch voor ijs? Ja, als er ijs in de buurt is, dan zwel ik helemaal op. En dan word ik heel raar, begin ik te piepen en te hoesten. Nou, dat is bijzonder vervelend. Ja, dat is jammer, hè. En ik kan ook helemaal niet meer tegen kou. Ik ben bijna altijd binnen, maar ik kan het toch niet laten, hoor. Vooral nee, met hoor. al die schaatswedstrijden dat op tv. Ik. Ja, dan mist u het natuurlijk extra. Ja, dan ben ik niet meer te houden. Heel eigenlijk. Wat, wat doet u dan? Nou, dan doe ik de rolschaatsen onder, hè. De skielers. Uh -huh. En dan schaats ik het hele huis door. Door. Heerlijk! He, Heb je zo'n groot huis dan? Nee, maar met een beetje wenden en keren kom ik een heel eind hoor. Ik leg aardig wat meters af. O oh ja? Ja, om de eethoek heen, tussen de stoelen door. Dan om de salontafel heen, langs de boekenkast, de gang door, de trap af. Grinden op de leuning. Dan de keuken in. Ja, langs het Aanrecht naar de badkamer, om de badkuip heen, langs met de menteman. De hal in het rond. Dat is zeker wende en keer. Ja, er zijn weinig rechte stukken. Het wordt soms bijna kunstschaatsen. En dat is eigenlijk wel. Mooi. En dat hebt u nog nooit gedaan? Nee, maar ik vind het prachtig. Dus nu doe ik het erom. Hè? Ik maak heel veel ja. extra rondjes. En sprongen ook. Sprongen ook op uw leeftijd? Ja hoor, dubbele axels, dubbele rietbergers. Net zo makkelijk. Gewoon, wat enig. En dan denk ik, waarom heb ik dat niet veel eerder gedaan? Dat kunstschaatsen, dat ligt me veel beter. Dan had ik misschien wel goud gewonnen. Nou, dat kan misschien alsnog, als het zo goed gaat. Nou nee, dat gaat voorlopig even niet lukken. Want oh. ik ben gisteren in de keuken tijdens een dubbele rietbergen... zo oh. akelig terechtgekomen tussen de wasmachine en de ijskast... Ja. dat ik... Tjè, ja ik zag, ik zag u, dat u hier binnenkwam op Kruk al. Ja, ja het ziet er allemaal bont en blauw. Tjétje, ja ja, ik, ik zou maar wel een beetje voorzichtig zijn als ik u was. Nou, het is niet gebroken, dus als het weer over is... dan ga ik gewoon weer <laughs> lekker door met kunstrijden <laughs> thuis. Ik kan er nou eenmaal niet buiten. Nou, ik zou zeggen, heel veel schaatsplezier dan maar, he. Ja, dank u wel. Nou, uh, mensen, dat was mevrouw Nelkoude Kermis. En over naar Sochi. APPLAUS Maya Luif, En echt naar nou, Sochi, inderdaad. Want uh, nu wordt het spannend uh, na de dwel. De belangrijkste ritten, wel dat het al aangekondigd Nu twee rusten in de baan. En die doen het goed daar op hun nieuwe thuisbaan, toch, Sebastian? Ik denk dat uh, Denis Juskov gisteren wel een vodkaartje heeft gedronken. Na zijn wereldtitel op uh, de 1500 meter. En eens kijken of dat in de benen is gaan zitten. Yuskov is vertrokken voor zijn vijf kilometer hij rijdt inderdaad tegen een landgenoot die drie jaar ouder is dan hij. En luistert naar de naam Alexander Rumjantsev... die één keer eerder meedeed de, mee aan een weken afstanden. Dat was twee jaar geleden in Inzel. Toen reed hij trouwens niet de vijf kilometer, wel de tien kilometer werd hij vijftiende. Uh, en als je kijkt naar de uitslagen van hem op de vijf kilometer... ja, daar reed hij dit seizoen maar één keer in de A-divisie mee. En dat was in Ereveen, anderhalve week geleden. Daar eindigde die Rumjantsev op de twaalfde plaats. Juskov op de vijf kilometer ook dit seizoen één keer in de A-divisie gereden. En dat was in Colonna, dat was in november. En toen eindigde hij op de vijftiende plaats daar op die vijf uh, kilometer. Dus dan is uh, de conclusie makkelijk te trekken dat Yuskov beter is op de 1500 meter dan op de vijf kilometer. Zij zijn begonnen dus aan uh, hun rit. En als ze de eerste kilometer erop hebben zitten, dan is de leiding in handen van Denis Yuskov. 1905 is de welkomstijd. En daarmee is hij in ieder geval al twee seconden sneller dan Shane Dobbs. De die eerste zes ritten, dat waren dus ritten die we met alle respect moesten uitzitten... Maar nu begint het langzamer zeker interessanter te worden in dit finale blok. En dus kijken of Yuskov die uh, aardig goede start die hij heeft gemaakt... op deze 5 kilometer kan doortrekken in het vervolgen van zijn race. We gaan de, een, de doorkomst nog even meenemen. Dat is de doorkomst naar de 1400 meter. En daar komt Denis Yuskov door in 1.49.32. En dat betekent dat na twee rondjes 29 seconden hij nu voor de eerste keer een rondje noteert... in de 30 seconden 30-2. Hij zal wel bijna 3 seconden sneller dan Schindel weer was in deze van de wedstrijd. En zometeen hoort u Sebastian Timmerman uh, integraal. De belangrijkste ritten hoort u helemaal hier op uh, Radio 1. Aan van aangeschoven is Buma, CDA-leider. Welkom. Dank eh, goedemiddag. wel, Maar vooral hier natuurlijk als schaatser. Ja, in hoeverre bent u schaatsen? Ja, ik heb zelf vroeger geschaatst. Um, dat was de sport die ik deed. En vandaag de dag heb ik er veel minder tijd voor. Ja. Maar ja, vroeger een de, liefde. Ik, ik geloof 27 het... jaar geleden weten we dat u ooit de lft tocht hebt geschaatst. 27 jaar Ja, dat klopt. Gaat hard, ja. Gaat hard, ja. ja. <laughs> maar maar vandaar dat ik vraag, in hoeverre jij ja, misschien zelfs nog schaatsen? Niet meer dus? Nou, veel minder. Gewoon geen, ja. ik, bedoel, ik vind het heel leuk, maar ik heb er gewoon nauwelijks tijd voor. Maar wel kijken, volgen. Ja, hem. dat zeker. Ja? ja, ook daar, als ik er tijd voor heb. Maar ik zeg dat nu... ik net goed zelf doe, misschien. Nou ja, daarom. daarom. Eh? Maar ik zit hier nu met zo'n... Jullie hebben mij een, een formulier gegeven... waar ik alle ronde tijden kan invullen. <laughs> en dat doet me echt denken aan vroeger. Ja, dat niet te doen. Dan had je de hele pagina. Die tijd is helaas voorbij. Een hele pagina in de krant. In de krant, in de krant ja. Waar je alle ronde tijden kon bijhouden tot het einde. Is dat is dus ook gaan een nog waar chocolade even de ja, ik ben We zijn nog niet bezig. En u hebt de 11 er toch goed uitgereden? Ja. Precies, hoe laat was u binnen? Um, half elf s'avonds volgens mij net voor de dat die sluit of niet? Ja, hij sluit om 12 uur. 12. Dan mag ja. je dus nu volgens mij je elfstedelijk kruisje dragen ja, ik kom als komende dag. We, dag. Kom, ja, mag ik het elfstedelijk kruisje ja. gaan dragen? En dat gaat u, ook, gaat u doen ook, ja, hè? Dat iedere dag iedere, iedere dag, iedere dag. Bij de inhuldiging. Ja. De WK afstanden in sortje. Volgende, heeft u al iets, iets meegekregen van vandaag? Ja, de, de overwinningen van Irene Wust. Ja. nou, ja, het is natuurlijk ongelooflijk weer. Echt wat een wat een, wat een schitterende uitslag. En verder heb ik ook niet gezien, want helaas laat mijn werk het niet toe dat ik op vrijdag en donderdag de hele dag aan de tv. Kijk, daarom nodigen wij u uit. Ja, dan kunt u dus een keer rustig zit. op uw Maar Wat hebt u anders ja. te doen dan? Ja, nou, mij voorbereiden. <kijnt> ja. Het gaat, nou, we zullen het erover we hebben, misschien zo direct nog wel... over die andere werkzaamheden. Maar eh, waar, waar, waar, kijkt u het meest naar uit naar uh, zo direct, Sven Kramer? Ja, dat is natuurlijk wel de koningsrit, zonder meer. Dus daar ja. kijk ik inderdaad wel heel erg naar uit. En ik vind het ook wel heel leuk, leuk om het op deze manier te kunnen volgen. Er zijn mensen die zeggen, het is helemaal niet meer spannend, hè? Omdat iedereen wist alles wint. En we weten eigenlijk ook al dat Sven ja, gaat winnen. Maar dat is wel een beetje Nederlands, hoor. Want wij zeuren altijd. Als een Nederlander niet wint, dan zijn we allemaal collectief aan het klagen dat een ander wint. En als een Nederlander wint, zeggen we het is niet spannend, want een Nederlander wint. Ik ben er nog altijd voor dat er zoveel mogelijk Nederlanders bij de eerste drie 15 zitten. 15 punten, joh. Ik ben knikken? het er wel mee eens. Het is dus de ene keer zijn wij te dominant in het schaatsen. En ja. nu zijn, doen we op de 1500 meter niet mee. Uh, duizend nee, precies. meter Nee, het eigenlijk. heel is meteen heel Nederlanders. Met name de heren. Ja. Niet de 1500 meter wonnen. Ja. Worden we worden er wel eens gek van, joh. Omdat er altijd maar op die manier. Want er wordt veel op die manier naar schaats gekeken. De laatste gekeken. Ja, zeker. Ik, ik vind het heel kortzichtig. En je merkt dat mensen elkaar ook gaan napraten zonder zich voldoende even een beetje in de boel verdiept te hebben. En dan denk ik, als je het enigszins goed bestudeert... dan word je wel wat genuanceerder in je uitspraken, denk ik. Maar er zit ook wel wat in, Jochem. Maar toe was het ook inderdaad een open Nederlands kampioenschap. En dan is het ook inderdaad... je ziet de belangstelling, publieke belangstelling... in die landen om ons heen leeft veel meer... Dat klopt, maar dat is los van de discussie... waarvan we zeggen dat we ene keer zeggen... de Nederlanders zijn te goed... en de andere keer bakken er geen pepernaut van. Ja, nou ja, jij zegt heel dat moeten mensen erin verdiepen. Maar het is natuurlijk ook een beetje kip of het ei-verhaal. Als, als het spannender, uh, sexyer en interessanter voor het publiek wordt... gaan ze zich misschien eerder verdiepen. Dus misschien moet je toch een saaie wedstrijd als ze tien kilometer dan... Nou, ik... Tien nou, kilometer met... op zich is niet saai. Oh, als het maar neem ik waalijk. Vier goede richtingen. Nee, maar maar dat is, ik denk wat je vooral ziet... is dat de totale breedte van het deelnemersveld te smal is... Ja ja om dat blijkt ook met deze maken. vijf kilometer we gaan kijken hoe doen die Russen het Goed. Sebastian Timman en Erwin Winnenmars nou ik, uh, ja, wel, ik ben eens aangeschoven inmiddels uh, welkom ik ben ja. toch met verbazing te kijken naar uh, Denis Huskov. De winnaar van gisteren op de 1500 meter. Want misschien gaan we hier wel het eerste persoonlijke record zien van dit uh, toernooi. Gisteren geen persoonlijke Stijden vielen tegen links en rechts. Nou, Huzkov moet uh, mag niet te veel verliezen in de laatste ronde. De ronde, tijd 31 seconden. 5 minuten, 50 seconden en 77 seconden de restse doorkomsttijd. Bij het uh, ingaan van de laatste ronde heeft Ruby Jansseff op een hele grote achterstand gereden. Maar uh, dit is eigenlijk de eerste 5 kilometer waar we toch wel met uh, veel plezier in hebben zitten te kijken. Laatste 100 meter voor Denis Yuskov. Zijn persoonlijke record reed hij in IJssel. 6'23'18. En dat gaat eraan, denk ik, hoor. Ja, dat gaat er zeker aan, want hij rijdt 6'21'46. Ja, dan rijdt, rijdt hij echt een ongelooflijk goede tijd, hoor. Hij heeft 9 ronden lang. Allemaal rondjes 30-0 of 29-9 gereden. De laatste twee rondjes liepen de rondtijden een klein beetje op. Maar ja, die man die, die kan gewoon niet meer moe worden. Die heeft natuurlijk die wereldtitel in de zak, hè. En die, die denkt van, ook die 5 kilometer, die pak ik er ook gewoon bij. En gisteren, gisteren en zei Costa Polterfits al van we gaan ook meedoen op die 5 kilometer. En toen ik dacht ik eigenlijk van dat is helemaal geen 5 kilometer rijden. Maar hij laat hier toch wel eventjes echt een fantastische 5 kilometer zien. En dus gaat Yuskov aan de leiding met nog 5 ritten te gaan. Dadelijk weer een rust in de baan. Ivan Skogov. Maar voordat we weer terug gaan naar het schaatsen eerst muziek. Staten. Live. For the day to be gone Cause today I realize Realize De laatste nummer, deze middag van Staten 7, dus was dat. Hartstikke bedankt, jongens. En goede reis, want vanavond spelen jullie in? Tilburg, volgens mij. Tilburg, Tilburg. Staten vanavond, daar te zien. Uh, wij gaan uh, weer naar Sochi, waar druk geschaat wordt. Sebastian Timmerman. Uh, mooi moment trouwens, want uh, Sven Kramer komt uh, de hal binnen, het middenterrein uh, komt hij op. En als hij uh, naar het scorebord kijkt, en dat doet hij denk ik ook wat, terwijl hij ook wat vrienden en bekenden goed volgens mij. Dan ziet hij uh, de tussentijden van uh, Ivan Skobrev. En Ivan Skobrev rijdt een uh, tiende langzamer zojuist. En dat was dan na de 2600 meter passage dan zijn landgenoot Denis Yuskov deed in de rit hiervoor. Yuskov die dus een persoonlijk record heeft gereden. Een unicum hier in Sochi. 6 46 voor de Rus. Hier komt Skobrev weer door. 29 tegen Erben, als we kijken naar de rondetijden van Skobrev... die nu twee tienden langzamer is dan het schema van Yuskov. Lijkt het wel of hij het schema van zijn landgenoot... een beetje zijn hoofd heeft, uh, heeft gezet hè, aan het kopiëren is. Ja, inderdaad. Die, die rondetijden die zijn zo'n beetje identiek. en uh, ja, Dat is wel mooi, want ik denk dat die Russen... die hebben toch wel een, een enorme positieve energie gekregen van die wereldtitel Gisteren. en Skobrev is natuurlijk de man die het eigenlijk moet gaan doen dus er is hem er ook wel iets aan gelegen om hier een hele goede 5 kilometer te laten zien hij is uh, de houder van het Olympische brons van de Olympische Spelen van Vancouver en versneld wat gaat van 29-9 naar 29-5 na 3400 meter De tegenstander Patrick Beckert komt in uh, het spel helemaal niet voor, hij nu pas de kruising op en Skobrev aan de overzijde bij uh, veel lege tribunes de kruising alweer afgereden nog wel uh, wat rust wat scholieren nog steeds in de hal. Die de Russische vlag tevoorschijn hebben gehaald. En daarmee wapperen. Vooral dus richting dat rood met witte pak. Van Ivan Skobrev. Die nog drie ronden heeft af te leggen. En 29,3. Uit de hoge hoed. Over twee tienden sneller. Dan zijn ronde voorafgaand. En nu ook sneller dan Denis Juskov Ja, inderdaad. Want 29,5. 29,3. Dit zijn echt hele goede rondes hier. Hoor. Dit is echt een hele goede 5-5 kilometer. En hij rijdt ook makkelijk. Hij rijdt dynamisch. die Russen zitten eigenlijk helemaal in de diep. Hè. Ze staan bijna recht overeind. Maar ze hebben een. Er zit toch wel heel veel kracht in die slag zitten en er zit heel veel dynamiek in die slag. Zo rijdt Kuzin ook eigenlijk, de daar winnaar van de 1000 meter. Ja, en dan blijven ze heel goed rijden. Ze halen heel mooi bij. Hij heeft nu weer een ronde 29-7. Hij blijft rondjes 29 rijden. En hier pakt hij ook heel veel winst op de rit van Kuzin. Want Kuzin heeft de laatste drie rondes was zelfs de één laatste ronde een rondje 31. En als je dan 29ers rijdt, ja, dan pak je wel in één keer secondes per ronde. De beste seizoenstijd van uh, Skobrev is 6.19.06. Dat reed hij bij de WK Allround in uh, Hamar. En uh, dat zou zomaar kunnen zijn dat hij sneller gaat rijden dan die tijd van dat WK in uh, Hamar. Is op weg naar de bel voor de laatste ronde. Rechterarm weer van de rug af. Weer een 29er. 29.8. En zo is hij bijna drie seconden sneller dan Denis Juskov was in de rit hier voorafgaand. En laat Ivan Skobrev eindelijk na lange tijd weer eens een 5 kilometer zien waar, uh, waar uh, ja, toch kwaliteit van afspat. Twee seizoenen geleden werd hij derde bij de WK op uh, deze afstand. Maar hij is zich daarna meer gaan richten op de 1500 meter. Het is niet zijn favoriet afstand, maar hij kan hem wel rijden hoor. Dat bewees hij op de Spelen. En dan bewijst het nu opnieuw wat hij gaat binnen de 26 eindigen. 18 31 is de tijd van Skobrev sneller ook dan bij dat WK Allround. In Hamer zijn beste seizoenstijd dus dus. het nu over de streep in de derde tijd tot dusver. bekert langzamer dan Juskov. Skobrev niet. En ze staan er met uh, afstand. Twee Russen bovenaan. Als we deze achtste rit hebben gehad op de vijf kilometer. Ja, Skobrev, het is een rare. Hij moet soms een beetje opgehuurd worden door Costa Poltavets. Maar die heeft het blijkbaar goed gedaan. Ja, dat heeft hem inderdaad goed geraakt. En hij rijdt nu ook gewoon goed. Hè. Hij rijdt geconcentreerd. Zijn slagen zijn goed. Ondanks dat hij wel hoog zit, blijft zijn rond wel een beetje mooi laag zitten. En is zit dynamiek in die, in, in die slagen. Hij komt de bocht en dan versnellen ze gewoon door. En die Russen worden op dit moment gewoon niet moe. Wat me net ook opviel, dat de Yuskov, hè. Die Yuskov, dat is eigenlijk... 1500 meter gisteren geworden. Die is nu rustig aan het uitrijden. Die man is ook helemaal niet moe geworden van, van, van die vijf kilometer. De nee, gisteren... Russen hebben echt gewoon... Die, die zijn heel fris hier aan het mooi begonnen. Ja, gisteren deed Jonathan Cook dat ook dat uitrijden. Na zijn ja. 1500 meter reed volgens Koen Verweijen omver. Gelukkig gaat het nu allemaal goed. En kijken wij naar de volgende twee rijders. In de negende rit staat uh, Sverreloende Pedersen in de baan. De Noor van uh, 20 jaar. En gaat het opnemen tegen uh, misschien wel de grootste verliezer van gisteren. Op de 1500 meter ...namelijk Bart Swings die tegen Yuskov reed op de schaatsmel en vervolgens eigenlijk een beginnersfout maakte. kwam uit de binnenbaan de kruising opgereden. En dan moet je voorrang verlenen aan de rijder die uit de buitenbaan komt. Hij kwam naast Yuskov ook die kruising opgereden. En daarmee verprutste Bart Swings een mogelijk goede uitslag op de 1500 meter. Dat is zijn beste afstand eigenlijk van de twee. Deze vijf kilometer, dat is, daar is hij normaal gesproken ietsje minder op. Stond hij op dit seizoen bij de Wereldbekers nog niet op het podium wel met 6-18-56. houden van een behoorlijk sterk uh, uh, ja, ook Belgisch record en persoonlijk record. Een tijd die maar ietsje boven ligt boven de tijd van Skobrev. Kortom, wil Bart Swings Skobrev van de eerste plaats verdringen. Erben... Uh, moet hij zijn persoonlijk record gaan verbeteren. Ja, de lat ligt hoog. De lat ligt hoog, maar ik denk toch dat dit eigenlijk ook wel een hele goede afstand is voor Bart Swings. Hij heeft een, uh, de, er ook wel een techniek voor om deze afstand onder de, onder, de, onder de knie te krijgen. Ik vind hem eigenlijk de betere versie van Sung Lee... De man die in de laatste rit tegen Sven uh, tegen kraan moet rijden. Dus qua, met name qua potentie voor volgend jaar verwacht ik heel veel van Bart Swings op de 5 kilometer. Sverre Lunde Pedersen, zijn tegenstander van nu, eindigde gisteren als vijfde. Op de 1500 meter was daarmee beter dan zijn landgenoot. Beter dan Horva Bukku. En uh, Pedersen is normaal gesproken ook op die 1500 meter. Net ietsje beter dan op de 5 kilometer. En dit seizoen eindigde hij uh, in de wereldbekers op de vijfde plaats één keer. Dat was zijn beste klassering zeg maar, in die wereldbekerscyclus op de 5 kilometer. Pedersen nu in uh, de binnenbaan. Swings in de buitenbocht rijden ze de kruising af, komen ze het rechte eind opgereden. Naast elkaar die kleine, tengere Sverre Lunde Pedersen en de meer krachtpatser in ieder geval van deze twee, Bart Swings. Na een kilometer zijn ze onderweg, uh, heeft Bart Swings de betere doorkomsttijd van deze twee. Maar met 1.19.04 rijdt hij wel bijna drie tiende langzamer dan Ivan Skobrev was in die eerste kilometer. Ja inderdaad, in die rondetijd van Bart Swings is nu ook 30-4. De eerste ronde was 29-6 en dan loopt die ronde erg iets te veel op. Hij moet nu zorgen. Dat hij zo snel mogelijk weer allemaal rondjes 30-0 rijdt. En liefst nog een paar 29ers erbij. Hij denkt denk dat hij het zelf ook al doorheeft. Want hij komt nu door die binnenbocht. Komt hij onderdoor bij, bij, bij de Noor. En gaat de rondetijd rijden van ja, inderdaad 30-1. En dat is een hele mooie rondetijd. Hij zit keurig op koers om uh, naar een goede tijd af te steven. 1400 meter zitten erop. Hij is uh, inderdaad een fractie sneller dan Scobrev was in uh, deze fase. Op de kruising langs uh, Bart Veldkamp, de assistentcoach. De assistent van uh, Jelle Spruit. Dat is zeg maar de hoofdcoach van uh, België. En Veldkant wijst hem de buitenbaan in. Eens kijken of Pedersen nu weer in de buurt komt. Ja, komt in de buurt. Zit er nog niet naast. Maar zo is het wel een leuk duel. Eigenlijk de eerste keer dat we nu een duel zien. Twee rijders die het wel aardig tegen elkaar kunnen opnemen. Zelfde rondetijd voor beide heren. 30 rond. Maar die 29er opnieuw in de 29 blijft nog even uit in deze ja, rit. Ja, maar het is wel een mooie rit. En dat is fijn voor, voor Bart Swings. Want die gaat nu van die buitenbaan. Gaat hij weer naar die binnenbaan toe. En kan hij mooi achter, achter die Noor kruipen. En dan heb je toch. Dat heb je nodig om, om een om een hele goede rit te kunnen rijden. Komt onderdoor nu. En hij zit er wel heel veel mooie dynamiek in. Er zit een mooie stijl in. Ik denk dat Bart Swings in ieder geval zijn ritme gevonden heeft. Op weg naar de 2200 meter. Waar Soberev doorkwam in 249-51. En Swings 249-27. Rondetijd 30 rond. Hij blijft een fractie sneller dan Skobrev was. Maar die versnelde dus dadelijk. Hè? Die ging terug. Die 29 is in. En nu is het verschil wel groot hoor. Op de kruising kijkt Sverre Svereloende Pedersen. Toch wat tegen een aardig gat aan. Richting. Met geel, met rood, met een zwarte pak. De kleuren van België. Dat pak van Bart Swings uit de buurt van Leuven. Herend, zo heet het plaatsje waar hij vandaan komt. En Swings houdt inderdaad in de buitenbaan de voorsprong. 2600 meter zijn er afgelegd. 30-2, loopt twee tiende op. 3 55 Exact dezelfde doorkomsttijd als Ivas Cobreff. Ja, en de Pedersen rijdt een rondje 30-4. En dan kan Bart Swings mooi gebruik maken van die kruising. Ik denk nog één keertje dat hij er echt vlak achter zit. Hij duikt nu dan die binnenbaan in. En ik denk dat hij het vanaf nu... Waarschijnlijk alleen moet doen. Maar hij moet ook wel zorgen dat die rondetijden niet te hoog oplopen. De 30-2 is prima. Maar als je hier de snelste tijd wil rijden, moet je naar die 29 toe. Hij heeft zijn bril nog eventjes weer recht op het hoofd gezet. En dan komt hij door naar de drie kilometer. Hier reed uh, Skobref weer een rondetijd 29. Keerde hij terug de 29 29ers in. En dat weet Bart Swings niet te realiseren. Sterker nog, bij hem gaat de rondetijd met een tiende van een seconde omhoog. Dat is geen goed teken dus voor Bart Swings. Maar ja, hij heeft maar één keer dus in zijn leven, in zijn carrière, sneller gereden. ...dan de tijd die van Skobrev zojuist op de borden heeft gezet. En dat deed hij in Inzel bij, het, uh, bij de wereldbekerwedstrijd Aldaar. Sverreloene Pedersen komt weer in de buurt... ...als er nog vier ronden te rijden zijn op deze vijf kilometer... ...komt weer in de buurt van Bart Swings. 30-1 voor Swings, dat blijft gelijk. En Pedersen begint toch weer zijn rondetijden naar beneden te drukken... ...want hij had een ronde 30-1. Ja, en daar gaat Bart Swings van profiteren... ...want die kruist uh, weer vlak achter, uh, achter de langs ...en kan dan weer eventjes weer een beetje aan, aan optrekken. Dat heeft hij ook nodig, hoor want Bart Swings begint toch... een klein een beetje vermoeider eruit te zien. En dan is het mooi dat, dat die Noor onderdoor komt. Dan kun je nog één keertje weer aanpikken. Dan kun je weer één keer dat ritme omhoog gooien. En dat doet hij ook. Want hij gooit het armpied erbij. Hij probeert dat ritme omhoog te krijgen. Hij probeert sneller te maken. Maar die Noor komt er nu bij. Die Noor gaat nu sneller rondetijden rijden. Die rijdt nu een rondje. 30-1. En Bart Swings heeft het moeilijk hoor. Rondetijd 30-4. Het knokken is begonnen inderdaad voor Bart Swings en Sverre Loene Pedersen. Na die twee rondjes 30-1. Heeft nu weer het richtpunt op de kruising. Heeft een punt waar die op zich, waar die zich ...op kan focussen en richting de binnenbocht. Maar Swings maakt er toch ook wel een mooi duel van. Het is echt een duel. Echt een duel op de baan onder toezicht hoog. Ook van Jorrit Bergsma Bob de Jong... ...die op het ijs zijn gaan rijden, gaan inrijden. En Sverreloene Pedersen zit weer naast Bart Swings... ...en komt er net voordat ze doorkomen... ...na 4200 meter weer voorbij. 521, 44, 100 tijd 30, 5. Betekent wel dat hij langzamer is dan Skobrev... ...en ook langzamer is dan Juskov. Zo lijken dus de Russen op 1 en 2 te blijven... ...na deze rit. En ik ik denk ook dat ze, dat, dat ze er blijven. Want die rondetijden zijn net even te hoog. Maar dit wordt wel echt een duel. De jongens zijn nu ook niet meer bezig met de tijden van de Russen. Ze zijn bezig met elkaar. Ze willen van elkaar winnen. En daar denk ik dat je een hele fouten hebt aan Bart Swings. Want Bart Swings is natuurlijk een skileraar. En die weet wat race is. Die weet echt wat race is. Die rijdt nu een rondje 34. En Sverre Lunde-Petersen heeft het moeilijk hoor, met een rondje 38. Laatste ronde is ingegaan. En Skobrev en Yuskov lijken zich inderdaad geen zorgen hoeven te maken over hun tijden. Waarmee zij op de eerste en de tweede plaats staan uh, uh, na de ritten die we al gehad hebben. Want in deze negende rit van de 12 lijken uh, hun tijden bovenaan te blijven staan. Dus 6 18-31 van Skobrev. De ritwinst gaat wel naar Bart Swings. Dat knokken wint hij. Maar hij gaat langzamer rijden dan Skobrev. De tijd van Juskov is ook verstreken. Het wordt de voorlopig derde tijd voor de Belg. 6-23-01 6-24-38 is de eindtijd van Sverre Lunde Pedersen. 3-4 voorlopig als we dus negen ritten van de 12 hebben gehad. Zo dadelijk Rijsrijter tegen Bukku. En dan gaan we los. Ook met de Nederlanders Bob de Jong tegen Jorrit Bergsma. In de voorlaatste rit. En in de laatste rit. Dus Sven Kramer tegen de Koreaan Seung Hoon Lee. Zo dadelijk dus de belofte van Sebastian Timmerman gaan we los. Uh, nu onderbreken we even voor het NOS-journaal Gert Kluik. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Minister Dijsselbloem wacht nog steeds op een voorstel uit Cyprus voor een nieuw reddingsplan. Na afloop van de ministerraad herhaalde hij dat de Eurogroep Cyprus wil helpen... maar dat het initiatief nu bij de Cyprioten ligt en dat ze ook een bijdrage moeten leveren. Het plan moet financieel degelijk zijn en de lasten moeten rechtvaardig worden verdeeld, zei Dijsselbloem. De Nigeriaanse schrijver en dichter Chinua Achebe is 82 jaar oud overleden. Achebe geldt als de vader van de moderne Afrikaanse literatuur. In zijn debuutroman Een wereld valt uit in 1958 stelt hij een thema aan de orde dat in vrijwel al zijn werk terugkwam. De botsing tussen de eigen Afrikaanse cultuur en traditie... met die van de blanke kolonisator. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding is op de A10 de ring oost richting Amersfoort... dicht bij knopend Watergaasmeer. Volgens de eerste berichten ligt er ook een ambulance op zijn kop. Verkeer kan het beste omrijden via de A1 en de A9 en de A2... op weg naar Den Haag-Utrecht. Verder een aanrijding op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend en Alfred Averhoorn staat 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Een lange file op de A50 Al-Arnhem richting Os. Tussen Heter en knopend Ewijk 5 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live en NOS langs de lijn. Jeroen Stomporst en Jan Mom. Goedemiddag vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar we natuurlijk de 5 kilometer mannen in Sochi aan het volgen zijn... met aan tafel Jochem Uithagen, Frits Barend en Siebrand Buma. We schakelen direct over naar Sochi, naar Sebastian Timmerman. En die kijkt naar uh, Hova Bukhu, de Noor die gisteren in tranen was. Naar de elfde plaats op de 1500 meter. Wat was dat verschrikkelijk slecht zeg. En hij zat echt uh, in zakkenas. Vanmorgen heeft hij uh, letterlijk een potje liggen worstelen trouwens. Na de training met zijn landgenoot Sverre Lunde Pedersen. Ik stond er even over te praten met mijn Noorse collega van de Noorse TV. En die zei, ja, op die manier proberen ze Bukku een beetje maar weer op te beuren. Hebben ze de humor er wat in teruggebracht. Maar hij zat echt in zakken als het gaat slecht. Met de Noorse hoop in bange dagen van een paar seizoenen geleden. Hij rijdt tegen de Duitse boom van de kerel, Moritz Geisreiter. houder van het Duits record met 6.16.81. Rondetijd van Bukku nu 30.3. Begon met de 29.4. En vervolgens dus twee dertigers voor de Noor. En Geisreiter volgt zo'n meter of 5-6 achter Bukku. Over de tijden trouwens, de 6. 1831, de tijd bovenaan op dit moment van Ivan Skobrev. Dat is toch niet echt een tijd waar Bergsma de Jong en Kramer van zullen schrikken, lijkt me? Nou, ik, denk, ik vind het wel een redelijke tijd. Je weet natuurlijk niet hè, wat het ijs echt, echt gaat doen op, het, op die lange afstanden. Ik denk niet dat het, dat het de winnende tijd is, maar ik denk dat uh, Skobrev in ieder geval tevreden is, is over deze afstand. Met het oog op volgend jaar. Hij weet in ieder geval dat hij gewoon een goede 5 kilometer hier kan rijden, maar... Het is denk ik niet genoeg om te winnen. Want ik denk dat zometeen Sven Kramer gewoon keurig 6.14 gaat rijden. Dat is dadelijk in de laatste rit waarin Kramer het op gaat nemen tegen Seun Lee. De winnaar van het Olympisch Zilver. Bob de Jong rijdt zich warm. Komt voor ons langs in de inrijbaan. heeft nog een slok uit zijn bidon. Heeft zijn veters inmiddels goed gestrikt. En dan kijken we naar de andere kant. Zeg maar de startlijn 500 meter. En dan komen Geisreiter in de buitenbaan en Bukku in de binnenbaan weer aangereden. En heeft de Duitser het commando 2200 meter afgelegd. 30-5 voor Geisreiter voor de tweede keer op rij. En nu een 31-1 voor ja. Bucko. Dat is niet goed, Erben. En, en laat ze... zijn kop alweer hangen. En ze zijn nog maar 2200 meter onderweg. En nu al een rondje 31-1. En dat is echt heel slecht. En je ziet het ook in zijn laatste... Dus schudden hij die zelfs Nee, ja. Je ziet het echt. Want er zit geen energie in. Er zit geen, er zit geen enkele sprankeling meer in. In Haverbukko. En dat is typisch Bukko, hè. Dat is het Jarenlang is het zo'n groot talent. En hij zou wel eventjes Sven Kramer gaan, gaan verslaan. Maar hij heeft het eigenlijk nooit echt gedaan. En nu ook echt. Ja, die rondrijd het nu al 31-7. En hij schudt echt met zijn hoofd. Hij rijdt echt heel langzaam. Ik denk dat deze jongen zometeen rondjes 33 gaat rijden. Ja, hij is aan het knokken. Nu al die Haverbukko. Armen op de rug. En uh, heen en weer op de. Kruising hoofd naar beneden en het was inderdaad te zien hoe hij de net nee schudde naar uh, Jarle Pedersen, de Noorse bondscoach. Hij komt ook via de binnenbocht echt geen meter meer dichter bij uh, Moritz Gijsrijter. De Duitser die het uh, voorlopig alleen moet doen is op weg naar de drie kilometer, heeft dus nog twee kilometer af te leggen. En is met 3,52,90 uh, al bijna drie hij en halve seconden langzamer dan, uh, dan Skobrev. Wat zeg je nu? Hij, hij, gaat, gaat, ja, hij gaat eruit, hij, gaat hij is eruit, hij is eruit. Nee, hij, gaat, hij geeft op. Ja, hij geeft op. Hoewa Bukku. Nou, dat uh, gebeurt toch niet vaak. Bukku, die uh, zo in de put zit, misschien ook wel nog een blessure zou hebben. En iedereen kijkt nu naar onze Noorse collega's. En de Noorse collega van de Noorse televisie zit echt met een woedend gezicht richting de baan te kijken. En heeft nu ook de handen ten hemel. Bukku geeft gewoon op. Die stapt gewoon uit de race. Pak open, uh, geritst. En de kap van zijn hoofd schudt hij nee. Bondscoach erbij. Jarle Pedersen. Handen op de knieën. Diep voorover gebogen. Nee, nee, nee, nee. nee. Het ging al niet zo goed dit seizoen met Bukku. Maar dit is echt een uh, teleurgang. Hij geeft gewoon op. Na zo'n uh, dikke drie kilometer. Ongelooflijk. Dat hebben we toch niet van. Gezien Dit hebben. heb ik nog nooit gezien. Dat je op een WK afstander gewoon echt uitstapt. En hij begon wel met een rondje 29. hebben, ja. Ik kan me hem niet voorstellen. Want hij, hij zat echt aan het rijden. En op een gegeven moment begint hij een klein beetje te schudden. Of hij voelt zich niet lekker. Of hij moet zich echt heel erg ziek voelen. Maar hoe kan het dan? Hè? Dat je gewoon een normale opening hebt. Een rondje 29.4 produceert. Vervolgens nog twee rondjes 30-3 produceert. En dan anderhalve ronde later gewoon meteen al Opgeeft. Ongelooflijk, ja. Een bijzonder moment. De Noor-Bukkou geeft dus gewoon op in deze vijf kilometer... na zo'n drie kilometer gereden te hebben. Geisreiter rijdt wel verder... maar komt ook niet in de buurt van de tijd van Skobrev voorlopig... terwijl Bukkou over de in-uitrijbaan aankomt gereden... met een nou, behoorlijk paars gezicht van de inspanning die hij achter de rug heeft. Twee rondjes ondertussen nog voor Geisreiter is acht seconden langzamer... dan die van Skobrev was in deze fase. En Bukkou, ja, die zit er echt helemaal normaal doorheen. Hij is gewoon echt leeg. Nou, hoe kan dat nou met vier rondjes rijden? Er zijn geen rondjes 27, er zijn gewoon rondjes 29 en rondjes 30. Nou, daar kun je niet echt zo kapot van zijn zoals de, of dat hij nu is. Daar moet echt iets aan de hand zijn. Of het materiaal moet, moet, moet kapot zijn, maar ik denk het niet hoor. Want hij, zijn, zijn gezicht zegt van, ik ben gewoon moe, ik ben gewoon kapot. Maar je kunt niet na vijf rondjes rijden al gewoon zo kapot zijn. Nee, daar, moet echt wat aan, daar moeten ze echt mee aan de slag voor het volgende seizoen. Die zit diep in de put. Deze Noor van uh, 26 jaar, Holwa Bukko. En uh, hij verlaat dus uh, de ijsbaan. Loopt nu op het middenterrein. En terwijl uh, Kramer inmiddels ook op het ijs gekomen het Zijn goede vrienden, Kramer en Bukko. En Kramer ja. keek eens een keer naar links. Toen hij op de baan kwam en dacht: hier bemoei ik me maar even niet mee. Ik laat Bukko maar even voor wat hij is. Kijs rijdt, er is zijn vijf kilometer er inmiddels bijna op zitten. Maar u hoort het al aan de toon van mijn stem: het wordt geen eerste, tweede, derde, vierde of vijfde of zelfs zesde tijd. Hij rijdt de zevende tijd tot dusver. 71. 70. En als je nou kijkt hoe de Duitse mannen reden dit seizoen, ook Keizerij, dan had ik daar ook wel meer van verwacht door Erben. Ja, daar had ik ook zeker meer, meer, van, meer van verwacht. Maar ja, het is een, raar, het is een rare toernooi. Die, die Russen rijden denk ik wel gewoon heel erg goed. En dat, en dat vertekent uh, het subniveau van, van dit, dit soort rijders wel eventjes. Hè? Want normaal gesproken is Skobrev en komen een beetje bij elkaar in de buurt. Maar nu heb je Skobrev, rijdt gewoon een goede 5, 5, 5, 5 kilometer. En hij rijdt iets slechter. En dan is het verschil in één keer gewoon heel erg groot. Maar Haverbukkel, we kijken er nog even naar. Ook op het binnenterrein. En dit echt met zijn handen in het haar. He? Die paalt ja. echt. Er is echt iets aan de hand. Letterlijk en figuurlijk zullen de Noren wat hem betreft met de handen in het haar zitten. De Nederlanders zijn op de baan. Niet alleen meer in de inrijbaan, maar ook in de wedstrijdbaan gekomen. Bob de Jong... Die zijn dertiende wereldkampioenschap. Afstanden gaat rijden. Hij miste de eerste editie in Hamar. En hij was er niet bij in 2007 in Salt Lake City. Twee keer goud, vier keer zilver, één keer brons. Is de oogst van Bob de Jong op de weken afstand op de vijf kilometer. Tegen zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma, de marathonman die voor de eerste keer op een weken afstanden meedoet op de vijf kilometer. En de tegenstander dus nu is van Bob de Jong. De Jong en Bergsma voor Kramer. Ja, het zit Kramer ook altijd mee, Erben. Ja, inderdaad. En het betekent nu, want het stad gaat nu dat nu Bob de Jong gestart is. En dat betekent dus dat hij nu zijn 23e stad gemaakt heeft. En dan is hij mij voorbij. Ah, ai, ik had 22. 23... Heb je dat nagerekend en nagerekend en nee, nog had, een keer? Ja, ik zag het toevallig erg staan in al die statistieken. Ik kreeg overal. Ik kreeg van de voorzorg kampioens. Dan je van iedereen statistiek. En ik heb 22 stads gemaakt. Bob de Jong ook. En we zijn, waren beide recordhouder. Maar nu is Bob, Bob er voorbij. Oh. En ik gun het hem van harte. Bob de Jong, dus nu wat dat betreft recordhouder bij, qua starts op de weken afstand. Ja, in het schaatsen worden werkelijk... waar alle <lacht> statistieken bijgehouden links en rechts, door verschillende mensen. Uh, over statistieken gesproken, twee keer was er een Nederlands podium... op een 5 kilometer in 2001 in Salt Lake... en in 2003 in Berlijn misschien vandaag wel voor de derde keer. Maar dan moeten dus uh, de Jong en Bergsma... eerst maar eens die tijd van Ivan Skobrev uit de boeken gaan rijden. Zij aan zij, op weg naar de 600 meter. De eerste volle ronde, 29-9 voor beide rijders. 29-9 betekent dat ze twee tienden langzamer zijn in de eerste... De eerste volle ronde voor Ivan Skobrev. Het zoeken naar het ritme. Het zoeken naar de juiste slag. Bergsma met zijn lange slag die we van hem gewend zijn. Bob de Jong schaatst ietsje korter qua slag. De Jong de binnenbaan in. Bergsma de buitenbaan in. Komen ze het recht eind op op weg dadelijk naar de eerste kilometer. En als ze nou verstandig zijn blijven ze gewoon bij elkaar in de buurt. Het zijn twee ploeggenoten. Hè. Ze moeten samen naar de, naar, naar, naar de finish rijden. Ze moeten samen zorgen dat ze een ongelooflijk snelle tijd neerzetten... waar, waar, waar Sven Kramer echt van onder de indruk is. Nou, op dit moment doen ze het namelijk niet. Bob de Jong rijdt namelijk een rondje 30-0 en Jorrit Bergma rijdt een rondje 29-2... waardoor Jorrit Bergman gewoon over Bob de Jong heen kruist. En heeft Bob wel voordeel van, van Jorrit, maar Jorrit zal de volgende ronde geen voordeel hebben van Bob. En, uh, maar gezien de, de kwaliteiten van Kramer hè, op de 5 kilometer... wat hij ook dit seizoen weer heeft laten zien op die afstand... Zijn deze twee niet meer in staat om op de 10 kilometer Kramer uit te dagen... in plaats van op deze vijf? Ja, dat zeker. Op de 10 kilometer hebben ze veel meer kans. Maar ze zullen nu... Ik denk dat we het hier op Sven Kramer wel moeilijk moeten maken. De druk ligt bij Sven Kramer. Sven Kramer Jorrit Bergsma rijdt nu ook een rondje 29.3. En dit zijn wel serieuze rondetijden. Bob de Jong rijdt weer een rondje 29.9. En ik vind het raar, hoor. Ik vind het, ik vind het raar dat ze niet nu bij elkaar in de buurt blijven. Dat, dat ze echt zich aan elkaar gaan optrekken. Jorrit Bergsma ligt nu gewoon 30 meter voor. En dan heb je gewoon niks Elkaar. Op de weg naar de 1800 meter, de 27-jarige Fries uit Aldeborn. Prachtige naam van de plaats waar hij vandaan komt. De marathonman overgestapt naar het lange baanrijden. Voor seizoen 2. al op de weekafstand. Op de 10 kilometer komt de kruising opgereden. Ziet daar een uh, 9 en een uh, 2 staan. Betekent 29-2 zojuist voor hem. Als, uh, of 29-5 moet ik zeggen voor hem als rondetijd. Een 9 en een 5 dus voor uh, Jorrit Bergsma. De klok was even een beetje in de war hier in uh, Sochi. En dan komt Bergsma weer uh, door uh, de binnenbaan. Aan werkelijk met die hele lange, die hele brede slag, ze nu en dan maar net binnen de lijnen. En dan komt hij door in 2-46-66. Als doorkomsttijd is hij meer dan 3 drie seconden, 3,5 seconden sneller dan uh, Ivan Skobrev was in deze fase van uh, de wedstrijd. En is Bergsma Erben prima op dreef. Ja, hij is zeker prima, op, prima opdreven. En dat moet ook wel, hoor. Hij, het kost hem wel, volgens mij, veel insuut. Het ziet er een beetje wild uit. Hij gooit, zijn, als hij zijn afzet doet... gooit in zijn achter zijn stand bent helemaal naar achter. waardoor hij probeert maximale ontspanning te krijgen. Waardoor het er een beetje slungelig uitziet Maar die rondetijden, die blijven in ieder geval goed. Want Jorge Bergma produceert nu weer een rondje 29. Een echte 29. Een 29-7 om, om de rondetijd van Bob van Boutillon in 29.8. rijdt op dit moment 5 seconden onder de tijd van Ivan Skobre... die dus 6-18-31 uh, heeft... Uh, staan. Tenminste, dat meldt hier het scorebord. Maar ik vraag me af of dat helemaal klopt. Want er zijn nogal wat uh, problemen op dit moment. Even met de tijdverneming hebben we hier vandaag ook gezien met de 1000 meter. Bergsma komt er weer aangesneld op weg naar de 3 kilometer. Hier had Skobref 3,49, 48. 3,46, 22 is de doorkomsttijd van uh, Jorrit Bergsma. Die dat tempo er prima inhoudt. Er binnen 3 seconden en 2600 ze sneller is dan die van heeft was. Nou, en hij rijdt nog steeds rondje achter. En Bob de Jong heeft nu wel zijn eerste 30 te pakken. 30,1. Ja, die rijdt dan nog maar een kleine seconde sneller als Skobref. En Skobref reed natuurlijk aan het einde een aantal hele goede, goede, goede rondes. En dan denk ik dat Bob de Jong het moeilijk gaat krijgen. Bob de Jong heeft nu een achterstand van 30, 40 meter. En hij doet een beetje hetzelfde wat ook uh, Boko deed. Die, die, die, die draaide ook een klein beetje met zijn hoofd zo heen en weer van het gaat me niet erg lekker. Gelukkig gaan die rondetijden van Bob, Bob, Bob de Jong wel de, de betere kant op. Want hij rijdt nu weer een rondje 9. En dat deed Jorin Bergsma ook in deze ronde. Die leidde naar de 34 100 meter. Bergsma nog altijd behoorlijk sneller. 2 seconden 85 ste dan Scoberev was. Maar die versnelde dus aan het einde van zijn race. Drie rondjes heeft Jorrit Bergsma nog te racen. Hij is echt aan het racen. We proberen die techniek zo goed mogelijk te houden. Maar nu zien we wel een 30er op het scorebord ja. verschijnen. 30 rond voor Jorrit Bergsma. 4,46, 24 voor hem. Uh, Bob de Jong een rondetijd 30-6. En zo loopt de voorsprong die Jorrit Bergsma heeft op het schema van Scoberev Loopt wel terug. Maar hij heeft wel een buffer van 2 seconden 1900. ste dan gebeurt dat zelden met uh, Bob de Jong. Wat ook een beetje bij, uh, bij Harvey Bukkel gebeurde. Hij begon met zijn hoofd te schudden. En ik kan hij die rondetijden gewoon niet waarmaken. Want rond 136 is echt langzaam voor Bob de Jong. En dat gaat hij niet meer goed maken hoor. In die laatste 800 meter die nog gereden moet worden. Bob de Jong zit er helemaal doorheen. Zit er echt helemaal doorheen. Die gaat ook rondje 38 rijden. Joris Bergsma heeft het ook moeilijk hoor. Rondje 33. 33 3 nog maar. Oeh. Ja, dat is toch gevaarlijk wat ik gezegd heb daarnet. Dat uh, deze heren niet zouden schrikken van die tijd van uh, Ivan Skobrev. Die 6-18-31. Uh, Want uh, voorlopig wordt dus de marge minder en minder. Bergsma had er net nog maar 1-16e. En hij moet dadelijk nog een ronde. Hij is op weg naar de bel. Alsof hij oh. bezig is met een beslissende demarrage in de marathon. Dat bovenlichaam gaat alle kanten op. Laatste ronde gaat hij met een 30-3. Hij mag nog maar één seconde verspelen op uh, Ivan Skobrev in die laatste ronde. En die laatste ronde van Skobrev was wel een 30er. Dat was een 30, dus dat zal erom hangen. Dat wordt nog spannend in die slotronde. Bob de Jong is gezien. Die gaat hij geen topprestatie neerzetten op de 5 kilometer. Bob de Jong gaat denk ik niet op het podium eindigen. Jorrit Bergsma knokt in die laatste bocht. De buitenbocht. Daar oh. komt hij met moeite doorheen om met moeite doorheen. De laatste meters. De laatste 50 meters. 6, 18, 31 is het de kloppertijd. En daar gaat hij maar net onderkomen in CS 17, 94. Heeft hij in ieder geval een medaille uh, binnen op dit WK afstand op de kilometer. Want Bergsma is sneller dan Skobrev, Maar Bob de Jong rijdt de vierde tijd. En dus is het één Bergsma, twee Skobrev en drie Denis Juskov met nog één rit te gaan. En kunnen we dus hebben een Nederlands podium vergeten. Inderdaad. En de Bergma Bergsma had het moeilijk hoor. Want hij ging laatst, op laatst echt als een marathon rijden. Dus zijn techniek verloor die helemaal kon hij nog net een rondje 30-9 eruit persen. Dat is ook niet des Joris Bergsma's. En houdt hij maar drie tiende van een seconde over. Hè, ten opzichte van Skobrev? En dan is het toch een meer duidelijk hoe goed die, die Russen bezig zijn op dit moment. Want niet alleen. Uh, uh, Skobrev is sneller dan Bob de Jong. Maar ook oh, Juskov is ook sneller dan Bob de Jong. Ja, dus uh, haalt uh, in ieder geval het Adema, de trainer van Jorrit Bergsma en Bob de Jong, opgelucht. Adem wat betreft een van zijn twee pupillen. Wat betreft uh, Jorrit Bergsma. En is 6-17-94 de te kloppen tijd. De tijd die Sven Kramer moet rijden. Om uh, weer wereldkampioen te worden. Hij is ongeslagen hè, op weken afstanden. Als hij erbij was, won hij de 5 kilometer in 2007, 8, 9 en in 2012. Hij heeft alle druk weer op zijn schouders, maar dat is hij gewend. Want dat heeft hij altijd en altijd als Sven Kramer aan de start staat... gaan wij ervan uit dat Sven Kramer wint. Hij rijdt tegen Seun Hoon Lee, de Koreaan. De winnaar van het Olympisch Zilver op deze afstand. En toen wij gisteravond terugkwamen na een lange schaatsdag... hier in Sochi en de lift instapte, stond daar Sven Kramer samen met Koen Verweij. En toen vroeg hij aan ons, jongens, is de loting eigenlijk al bekend? Toen zeiden we tegen hem, ja, je rijdt in de laatste rit tegen Seun Hoon Lee. En toen zei Kramer ook, oh, ik heb toch ook altijd pech. Hij weet wat hij moet doen. Hij weet precies wat hij moet doen om weer wereldkampioen te worden op deze 5 kilometer. Hij moet liever verslaan en binnen de 61794 eindigen. Lee, Erben, die gaat er vandoor alsof hij bezig is aan een kilometer. Nou, dat vind ik wel dapper van hem. Want uh, Lee inderdaad heeft ook een snelle Zo. opening hoor. 18,3. 1,3 seconden sneller dan de snelste opening tot nu toe. Dat is uh, een indrukwekkende opening. Ook Sven Kramer 18,6. Dat is een goede opening. En dan zullen uh, ze dus nu wel weer een beetje normaliseren. Sven Kramer zal door die binnenbocht heen komen. En zal hij wel weer in de buurt komen van, uh, van uh, de Koreanen. Wat hij volgens mij ook gewoon doet. En dan nog eventjes over die statistiekjes. Hè. We hebben het er toch ook eventjes over aan het begin van de race. Uh, als hij vandaag wint, dan is hij meteen de meest succesvolle schaatser op de wk dan alle tijden. Dat uh, hebben we dan ook gelijk genoteerd. Hij begint met een rondje 29-0 als eerste volle ronde. Deze meest succesvolle schaatser, wellicht dus Erbe... of uh, Erbe Vennemars, wil ik ja, zeggen. Ja, ik weet het niet, hoor. Nee, Sven Kramer zullen we het maar doen. Maar Lee ja. komt terug, hoor, op de kruising. Na dat rondje 29-0, Denkt Lee... nou, weet je wat, ik word uitgedaagd nu door Sven Kramer... maar ik laat even zien dat er met mij niet te zolle valt. En misschien zal Kramer, denken ik, rijd toch wel tegen Seungo Lee... en niet tegen Kuluk Lee bijvoorbeeld, ja. de sprinter. Maar Lee gaat gewoon gedurfd mee, hoor... Met Sven Kramer en dat zien we nu terug in de rondetijden. Die zijn namelijk gelijk. 30-2 voor beide. 1, 17 voor Kramer betekent dat hij 3300ste voorsprong heeft op het schema van Jorrit Bergsma. En hij kan op de kruising nu naar dat donkerblauwe pak toerijden. Pak van Lee. En dan is het ook niet raar hoor dat, die, dat die, hij uh, bij hem in de buurt is. Want 30-2 is eigenlijk natuurlijk een tikkeltje te langzaam. Sven is echt aan het zoeken naar een goed ritme. Wat hij nu kan vinden. En dat moet hij nu wel vinden. Van, van 29-0 naar 30-2 is natuurlijk dat verval is een beetje te groot. Hij zal nu weer teruggaan naar die 9. En, en dat nee, rijdt hij net niet hoor. Hij rijdt weer een rondje 30-0. En dan is hij gewoon drie tiende van een seconde langzamer dan Joris Bergsma op dit moment in de race. Joris Bergsma die uh, aan, het, aan het uitrijden is, zijn pak, uh, het bovenste deel van zijn pak helemaal heeft uitgedaan. We zien zijn zweetshirt. Hij kijkt uh, naar Kramer, hij kijkt naar Lee in deze vrijwel lege hal inmiddels. Ja, dat is nog een beetje treurig in, uh, in Sochi. Volgend seizoen zal de hal vol zitten. Als we beginnen trouwens op de openingsdag met de Olympische 5 kilometer, dan verdedigt Kramer die Titel. Nu verdedigt de wereldtitel en hij is terug in de 29ers. Dus hij gaat van 30 rond naar 29, 2. Loopt dus uit ten opzichte van Lee. Kruist ruim over de Koreaan heen, ruim voor de Koreaan langs. En heeft inmiddels bijna anderhalve... Nee, dat zeg ik verkeerd. Hij ligt uh, ietsje achter zelfs ten opzichte van uh, Jorit Bergsma. Ten opzichte van uh, dat schema. Want Bergma, Bergsma reed hier ook 29ers. Dus daar komt Kramer weer aan. Armen op de rug gereden. Goed dat bovenlichaam richting dat been dat de afzet geeft. En naar 2200 meter. Pakt hij drie tiende ten opzichte van het schema van Jorrit Bergersma. En dan rijdt hij een prachtige ronde, want weer een ronde 29-2. Ik denk dat Sven Kramer nu zijn ritme gevonden heeft. Twee keer een ronde 29-2. En dan moet hij in ieder geval moet hij alleen nog maar rekening houden met Jorrit Bergsma. Want onze Koreaanse vriend rijdt een rondje 30-4. En die is na een 2200 meter eigenlijk gewoon al gezien. Dus het is een strijd nu nog tussen Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Het lijkt erop dat seun veel te snel inderdaad van start is gegaan. En Kramer heeft er 2600 meter op zitten. Rondetijd 29-7. Gelijk aan de tijd van Jorrit Bergsma. Het verschil is niet groot. 24 honderdste van een seconde. Je ziet echt Kramer versnellen in die buitenbocht. Je ziet daar de energie van afspatten bij die afzet die hij doet, dat pootje over. Want hij weet ook wel dat hij echt moet gaan uitlopen in deze fase, hoor. Op Jorrit Bergsma. Hij mag natuurlijk niet dat verschil, maar tienden laten. Want wie weet dat hij dadelijk ook nog wel moeite heeft met die slotronde. armen weer op de rug. Drie kilometer bijna afgelegd. 29,8 had Bergsma. Hier, hier komt kamer 29,4. Weer vier tienden erbij in de pocket. En dit is inderdaad een heel mooi ritme, hoor. Want hij zal gewoon rondom diezelfde rondetijden ronde tijden blijven zitten van Jorrit Bergsma. hij weet natuurlijk, Sven Kramer weet namelijk alles. Sven Kramer ontloopt helemaal niks. Hij weet dat Jorrit Bergsma die laatste ronde... toch wel behoorlijk wat heeft, heeft laten liggen. Die slotronde van 30-9, die gaat Sven Kramer nooit rijden. En als hij dan diezelfde rondetijden blijft rijden... in het begin van de race, of misschien een paar tienden sneller... Dan, dan, dan, dan rijdt hij gewoon naar zijn volgende wereldtitel toe. Sven Kramer, die eigenlijk uh, altijd zo met... ja, zo'n afgerond twee seconden verschil... de vijf kilometers won die hij reed. Hij ligt op dit moment één seconde en twee tiende voor... ten opzichte van Jorrit Bergsma. Want ook in deze ronde... Is Kramer weer een uh, halve seconde uitgelopen op het schema van uh, Jorit Bergsma? Kramer aan de overzijde weer uh, de binnenbocht in. En uh, Lee volgt al inmiddels op een enorme achterstand. Want die moet de buitenbocht nog in op het moment dat Kramer de binnenbocht alweer uit is. Kramer 3800 meter, nog drie rondjes te gaan voor uh, Sven Kramer. 29-4. Weer e erbij. Het verschil is 1 seconde en 18e. En dus is Kramer op weg naar een vijfde wereldtitel op de 5 kilometer. Ja, dat, dat kan hem haast al gewoon niet meer lopen. Hij rijdt ook nog heel. Heel erg ontspannen. Hij kijkt rustig. Hij heeft een mooie slag. Hij zit een kracht in zijn slag. En hij komt nu weer door die buitenbocht heen. Het ziet er gewoon dynamisch uit. En dat is hartstikke mooi. Lee is echt helemaal verslagen. Want Sven Kramer komt de bocht uit. En Lee gaat de bocht in. Hij heeft al bijna 100 meter te pakken op hem. En met deze rondetijden. Want nu weer de volgende rondetijd. Ja. 29.7. En heeft hij heeft al 2,5 seconden voorsprong op Jorrit Bergsma. Met in het achterhoofd dat Jorrit Bergsma aan het eind eigenlijk gewoon stuk ging. En nog twee rondjes te gaan voor Sven Kramer. Uh, Gerard Kemkus. Die moedigt hem nog een keertje aan. En dan gaat Kramer aan de overzijde de kruising af. Gaat hij de buitenbocht uit. Gaat hij de binnenbocht in. En dan is hij dadelijk op weg naar de, uh, nog, ja, naar de bel. De bel uh, voor de laatste ronde. En Jorrit Bergsma die weet het ook. Die weet dat hij verslagen wordt hier door Sven Kramer. Dat Kramer andermaal op weg is naar een wereldtitel 29-8. Weer een 29er voor Sven Kramer. Die bijna drie seconden voorsprong heeft. Lee moe gestreden. Helemaal kapot. Komt de Koreaan nu langs. Die gaat uh, niet op het podium eindigen van dit wereldkampioenschap afstanden. Sven Kramer doet dat wel op de plek waar we gewend zijn hem te zien. Zijn laatste nederlaag op de 5 kilometer was op 19 november 2011 bij de wereldbeker in Tjeljabinsk. Hij was ongeslagen sindsdien en dat blijft hij. Hier komt hij op weg naar zijn vijfde wereldtitel. Hij wint weer in 6 minuten 14 seconden en 41 honderdste is hij nu de meest succesvolle man bij het wereldkampioenschap afstanden. En Viet Kemke zal weer het feestje daar met Geert Kuiper Lee ook over de streep wordt achtste. Het podium bestaat dus uit Kramer op één, Bergsma op twee en Ivan Skobrev bezorgde de Russen wederom een medaille, medaille want hij verovert het brons. Maar het goud en zilver, het eerste goud en zilver bij de mannen op dit weken afstanden, nadat het nu, tot nu toe de medailles bij de vrouwen vandaan kwamen, wordt uh, geregeld door Kramer en Bergsma, 1 en twee op de vijf kilometer. We kunnen onszelf feliciteren hier aan tafel in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, toch Jochem? We hebben weer goud binnenmannen een keer. <laughs> We hebben weer goud, totaal overwacht. Eerste medaille is binnenmannen. Maar ja. niet ja. ja, dat zeker. Hey, even, uh, want de, de, toch dat incident met de noor Nee, uh, uh, ja, Ik vind het uniek. Die uit zichzelf tijdens de wedstrijd ineens opgeeft? Ja, daar moet je er wel heel erg doorheen zitten. Dan moet, dan moet er moet wel iets in je hoofd rondgaan dat je denkt: van als ik nu door ga ik iets echt heel erg kapot maken. of mentaal zo in de knoop zitten. Maar, maar hij om zat op te geven mentaal in, de in de knoop, zoals je het noemt. Dat, dat vertelde Sebastian al. Hij had stralen uh, ja, nou, gisteren, had gisteren ja. had een potje, was een potje gaan worstelen ja. voorafgaand aan de wedstrijd. Daar zit een groot verhaal in. Dat, deze jongen, ja. daar zit echt zoveel drama in. Dat is echt het uh, prachtige van de sport. Dat zijn die prachtige verhalen. Er is in gods met die jongen gebeurd. Echt verslagen uniek. Een schaatser die opgeeft. Ja. Die luister toch even no. mee, Sebastian, Weet jij het, misschien al wat meer? Nee, wat er met, nee. mis was met uh, Buckel? Nee, nee, ik weet uh, nog niet meer inderdaad uh, wat er mis was met hem. Ik kijk even volgens mij, oh nee, dat is uh, de andere Noorder, de Spedersen. Die verlaat op dit moment uh, wandelend het uh, middenterrein en van uh, Bukkou al geen spoor meer uh, volgens mij. Maar uh, nee, ja, hij uh, heeft denk ik... Uh, ja, misschien is het ook wel lichamelijk hoor. Maar hij heeft toch ook wel een beetje een uh, mentaal probleem deze Howard Bekoe. Dat zag je toch ook wel. Hij liet het hoofd hangen op het moment uh, dat het tegen zat. Dat is hem ook al wel vaker overkomen. De druk op zijn uh, schouders is altijd enorm geweest in Noorwegen. Hij was de man die Kramer het uh, lastig moest gaan maken. Is nu in eigen land ook nog eens voorbijgestreefd uh, door Pedersen. En kijk dat hij... Op de 5 kilometer op het podium zou eindigen. Dat het daar geloofde eigenlijk niet zozeer iemand meer in. Want de 5 kilometer is wat minder zijn afstand geworden. Maar de 1500 meter, dat was de afstand waar Bukku echt voor een medaille moest gaan. Ja, als je dan elfde wordt, dan hakt dat er uh, heel zwaar in bij, uh, bij de Noor. Uh, maar we moeten even uh, ja, verder gaan uitzoeken. of er inderdaad uh, lichamelijke klachten zijn. of, uh, of dat het uh, in nou, het kopje zit bij Bukku. Klacht, ja, ja, <laughs> <Ja, ja, laughs> het klachten hoor. Nee, zou het me het niet verbazen. Het is mentaal, jongen, dat ja. is mentaal. Die stopt misschien van het schaatsen. Nou, er was, ja? uh, uh, daar is geen verklaring voor dit probleem overigens... maar uh, aan tafel zie Brand Buma van het CDA. Die, die had een opmerking en misschien dat ze pas daar ook nog op kan reageren. Uh, meneer Buma, u, u dacht dat er iets met de lucht in de hal uh, was. Nou, niet als kenner. Maar het viel mij op dat uh, bij heel veel de rondetijden gingen oplopen... en de hoofden ook heel snel rood werden. En dan ga ik altijd denken van... Hoe zit, met de de zuurstof? Hoe zit het met de zuurstof in die zaal? Een heel kort reactie van zijn Bas. Hoe zit ja, het met de zuurstof is een, het, het, het is een enorme droge lucht. Ik merk het zelf ook. Want uh, nou ja, je vinger, je, de huid barst waar, als het ware open waar je bij zit. Maar uh, uh, ja, kijk daar heeft iedereen last van. Hè? Dus wat dat betreft, en dat zijn ze ook wel gewend. Want het is op meer plaatsen waar we zijn uh, met het schaatsen. Dus wat dat betreft denk ik niet dat het hier zoveel slechter is dan in, uh, in andere ijsbanen ter wereld. Ik okay. zou zeggen, smeer je goed in. Ja, dat doen we. Blijf hij kan er buiten zometeen als hij achter de oorzaak van het uitstappen van de bukkel is natuurlijk. Goed, uh, goud en uh, zilver. Voor Kramer en Jorrit Bergsma op de vijf kilometer. Een mooi slot uh, van de schaatsdag in Sochi. Wij zijn nog niet klaar. We gaan na vieren nog even door. Siebrand Buma is te gast. We gaan met hem praten over Cyprus. Denk ik, hè? Ja. Schaatsen gaan we het over hebben. Schaatsen op Cyprus, Turkije. Nou, <laughs> we zien een mooi ruggetje. Ja. En Frits Barend en Jochem zitten er dan ook nog, zo Na het nieuws. Tot zo. Tot zo. Avent.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 Neem plaats op de perstribune. Zondagmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De magie die in Brooklyn begon, komt nu ook naar Amsterdam. <middels> Barbara Streisand live in concert. Voor een betoverende avond. Donderdag, 6 juni in Ziggo Dome in Amsterdam. Barbara Live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 NRS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Een Duitse soldaat was het en die vroeg mij: wo is de baanhoofd? Wauw is de baanhoofd. Ja. En wat antwoordde jij toen, Ari? Ik zei: Doe is de baanhoofd. Doe is de baanhoofd. Zei Ari. De verzetsfilm van Van Kooten en de Bie ter gelegenheid van de Boekenweek vrijdag 22 maart 5 voor 9 VPRO Nederland 2.